11 uur, dit is Radio 1, met Guylenne Plag en Jurgen van den Berg. Heeft minister Dijsselbloem de bank sns Real terecht gesteund? Een evaluatiecommissie komt zometeen met het oordeel. En geweld tegen homo's blijkt vooral door autochtonen te worden gepleegd. Nu het NOS Journaal, Door Alt Megens. De werkloosheid in Nederland is weer gestegen. Er zijn in december 15.000 werklozen bijgekomen... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In heel 2013 kwamen er 100.000 werklozen bij in Nederland. De teller staat nu op 668.000 werklozen. Dat is 8,5% van de beroepsbevolking. Sinds de zomer daalde de werkloosheid licht... maar die trend is nu doorbroken. CBS. Nou, het is moeilijk om te oordelen of we hier nou te maken hebben met een nieuwe trend. Eh, het beeld van de afgelopen maanden is natuurlijk wel wat wisselend, maar algemeen kun je wel zeggen dat het nog steeds slecht gaat op de arbeidsmarkt. Er zijn nog steeds mensen die hun baan kwijtraken. En ja, dat heeft ook gevolgen voor ja, de psyche van mensen. Want blijkbaar zien heel veel mensen er diep meer zitten en trekken zich terug van de arbeidsmarkt. In Leusden is een Rwandese van 54 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. De man zou verantwoordelijk zijn geweest voor de voorbereiding en uitvoering van moordpartijen op Tutsis in de hoofdstad Kigali. Hij was de leider van een beruchte extremistische partij. Waarschijnlijk wordt hij uitgeleverd aan Rwanda. Tijdens de oorlog tussen Hutus en Tutsis werden in drie maanden tijd 500.000 tot een miljoen mensen vermoord. Al-Qaeda roept extremistische rebellengroepen in Syrië op om niet meer tegen elkaar te vechten. De leider van de terreurorganisatie, Al-Zawahri, wil dat een speciaal comité de meningsverschillen bijlegt. De groep ISIS, die banden heeft met Al-Qaeda, is in Syrië in gevecht met andere rebellengroepen. De laatste tijd wordt er meer tegen elkaar gevochten dan tegen het leger van president Assad. Meestal gaan de conflicten over territorium of macht. In België zijn ecstasypillen in omloop die zo sterk zijn dat je eraan dood kunt gaan. Het gehalte van het actieve bestanddeel MDMA is ongewoon hoog. Daarvoor waarschuwt de Belgische overheid. De ecstasy werd ontdekt in Brussel tijdens een project waar gebruikers anoniem hun drugs op kwaliteit kunnen laten testen. Het Trimbos-instituut zegt dat de ecstasypillen in Nederland ook steeds sterker worden. Een jaar of tien terug. De gemiddelde dosering 70 milligram, dat was de, de, de normale dosis. Alleen de laatste jaren is dat uh, omhoog geschoten naar een gemiddelde van rond de 150 vorig jaar. En uh, uitschieten dus ze per pillen van uh, uh, boven de 200, 250 milligram per pil. Dus dat zijn hele sterke pillen geworden. In Egypte zijn vijf politieagenten omgekomen. Een controlepost in zuiden van Cairo werd aangevallen door gewapende mannen. Twee aanvallers op motoren openden het vuur en gingen er vandoor. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeheist. Vorig jaar werd president Morsi van de Blonslimbroederschap afgezet door het leger. Sindsdien is het aantal aanvallen op veiligheidstroepen flink toegenomen. Het weer. In een strook van Noord-Brabant naar de Wadden valt regen en motregen. In het oosten en in het zuidwesten is het droog. Het wordt 2 tot 7 graden. Morgen zo goed als droog. In het weekend is er in het noorden en oosten kans op sneeuw. Nog steeds files op de Nederlandse wegen. Bij de AWB zit Jolande van der Velden. Nog twee files bij Amsterdam, Jorgen. Op de A7, Hoorn richting Zaandam, bij de Afritzaandijk 3 kilometer. En op de A10, de Ring Noord richting Den Haag, voor de Koentenol 2 kilometer. Volkswagen, officieel sponsor van de zus van de buurman van de Oom van Epke Zonderland.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 Radio 1, KRO, NCRV. De Ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. In het mediaforum straks journalist Aad van den Heuvel... en de directeur van RTV Utrecht, Paul van der Lucht. En dan aandacht voor de motorclubs. De voorman van Satudara, oud-voorman Henk Kuipers... keerde zijn club de rug toe. Ik ben een man, ik ga mijn gevoel af... en ik laat me, mijn gevoel mijn ding uh, leiden... En, uh, wat men er ook van vindt, dat is hun ding. Hij hield er zelfs een persconferentie voor. Nu is weer tennis. Eerste halve finale bij de mannen op de Australian Open. Wawrinka de Zwitser tegen Berdig de Tsjech. De eerste set was voor de Zwitser. Hoe gaat het in de tweede, Jan Roels? Nou, dat is een, een hele spannende tweede set geworden... die uiteindelijk is gewonnen door Berdig in een tiebreak. Die won hij met 7-1 in die tweede set. Geen breaks. Beide tennissen serveren heel goed. Allebei negen aces geslagen in de tweede set... Maar Berdy gaat veel meer initiatief op een gegeven moment aan het einde van de tweede set, Zeker ook in de tiebreak. Zocht de aanval op. Ging naar het net. Had een paar goede follies. En Wint uiteindelijk dus die tiebreak overtuigend. Dus in die eerste halve finale bij de Australian Open tussen Wawrinka en Berdy staat het 1-1 in zet. Niet allochtone jongens op scooters, maar vooral blanke jonge mannen... stellen zich agressief op tegen homo's en lesbiennes. Blijkt uit het rapport Anti-homo-geweld in Nederland... dat de nationale politie heeft opgesteld. Kai Jonas is sociaal psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Doet zelf ook onderzoek naar discriminatie van minderheden. Goedemorgen. Goedemorgen. Verbazen die cijfers u dan? Nee, die cijfers verbazen me eigenlijk niet. Maar ik ben toch heel erg blij dat we een keer van de Nederlandse politie deze cijfers hebben. Dat uh, kan een startpunt van een uh, debat worden. Waarom is het zo belangrijk dan? Nou, het is belangrijk omdat uh, de, de stereotypering gaat vaak uit... dat uh, de, de daders of de verdachten eigenlijk uh, alleen maar uh, allochtone jongeren zijn. Eigenlijk de, de 16-jarige uh, Marokkaan op een scooter, om een stereotype te noemen. Maar dat blijkt dus niet uh, altijd waar te zijn. En dat uh, moeten wij herkennen. En dat is heel goed voor een, een gesprek, voor een integratie tussen minderheden. En dat is uh, iets wat we nu moeten uh, beginnen te doen. Ja, dan is het niet Ahmed van 14, maar is het dan wel uh, Peter van 14? Of nou, je hebt ook oudere gasten? Nou, de, de leeftijd uh, verschilt uh, heel erg. En ik denk 14 is een beetje te jong. Maar uh, anti homo uh, wordt gepleegd uh, door een heel brede groep van uh, mannen. Meestal mannen. En uh, dat kunnen collega's op een werkplek, uh, vrienden op een sportschool... of geen vrienden dus eigenlijk, op een sportschool zijn. Maar natuurlijk ook uh, jongeren uh, op een scooter, op, ergens op straat. Ja. Kan het ook een kwestie van beleving zijn? Dat als een collega van jou een rot opmerking maakt... dat je het dan minder snel serieus neemt... dan wanneer er een aan op een scooter voorbij rijdt en iets zegt? Ja, inderdaad. Want uh, wij verwachten van mensen van andere groepen vaak negatieve dingen. Maar van leden van ons eigen groep uh, is het maar een grapje. Misschien een fout grapje. Maar we, we nemen het niet als een, een, een heel groot probleem. En natuurlijk is het ook zo dat in de media in het verleden... vaak de incidenten waar allochtone uh, jongeren bij betrokken waren... veel sterker uh, naar voren kwamen dan, dan andere incidenten. Dan ja. nou zijn de meeste meldingen van geweld tegen homo's uh, gedaan in Amsterdam. 60% van de meldingen in totaal. Ja, dan denk je dat is toch de stad van de tolerantie, de Gay Pride. Dus niet? Jawel, Amsterdam is, is een stad van een tolerantie. Maar ik denk dat is alleen uh, gebaseerd op, uh, ja, op, op, op cijfers. Amsterdam heeft de grootste homohoreca. Hier wonen heel veel uh, homomannen en lesbische vrouwen. Die trouwens ook slachtoffer worden. Het gaat niet alleen over mannen. En hier is ook een, een, een heel grote groep van, van uh, jonge mannen, of van, van mannen überhaupt. Dus dat het hier botst is eigenlijk meer een, een statistiek toeval of een, een resultaat van, van waarschijnlijkheden, maar niet echt een, een kenteken dat het bijzonder erg uh, in Amsterdam is. Nee, wat laat u de cijfers voor u verder dan wel zien van die nationale politie? Nou, ik denk dat uh, een aantal van, van gegevens die wij van de politie überhaupt kunnen krijgen, dat dat een heel goede startpunt is. Er zijn natuurlijk wat kanttekeningen, zij nemen nationaliteit mee. Nationaliteit is niet etniciteit. Als je ingeburgerd bent, ben je Nederlander, maar dan heb je misschien ook een andere ethische achtergrond. Uh, maar de, de, het punt is eigenlijk meer, wij zien al andere data uit andere landen. Ook onderzoek wat ik zelf heb uh, gedaan... dat uh, etniciteit of religie niet eigenlijk de, de meest belangrijke drijfveer is. Het is vaker meer masculiniteit. Als die mm. wordt aangetast, als die wordt gekwetst... dan kan dat tot uh, discriminatie en anti-homo-geweld leiden. Is het en... eigenlijk een groter probleem dan wij nu zelf zien? Nou, ik denk dat het een groter probleem is omdat we ook uh, nog geen verband kunnen leggen dat ontbreekt uit deze politiecijfers wel tussen anti-homo geweld en andere soorten geweld. En we moeten eigenlijk kijken of die verdachten of die daders eigenlijk geweldplegers in het algemeen zijn en homo's dan maar één toevallige of één bepaalde type van slachtoffer, maar dat we het eigenlijk breder moeten aangaan. Wat zou u voor, voor aanpak willen eigenlijk als, om het geweld tegen homo's en, en lesbiennes tegen te gaan? Nou, Ten eerste, we moeten het bespreekbaar maken en bespreekbaar houden. Dat uh, houdt in dat ook die groepen met elkaar in gesprek gaan. Dat gebeurt in sommige wijken in Amsterdam-West. Er zijn heel succesvolle eerste stappen gedaan. We moeten meer op school, maar ook uh, in de sportcontext uh, werken. De eindeloze debat of er homo's in de eredivisie zijn of niet... is een teken van daar is wel nog een, een probleem waar we het moeten over hebben. Maar het is ook dat... Dat de homogemeenschap sterker een stem moet krijgen. Onder veel homo's is bijvoorbeeld de mailpunt discriminatie niet bekend. Ze weten niet hoe ze aangifte kunnen doen, waar ze het moeten doen. Ze zijn zelfs bang daarvoor. En wij zien dat ook terug, bijvoorbeeld in de Animo... die we hebben gekregen voor het oprichten van de Amsterdam Pink Panel... wat we afgelopen week hebben gedaan... waar nu bijna 500 uh, homomannen en lesbische vrouwen zich hebben aangemeld. En een van de eerste vragenlijsten die we samen met COC doen... gaat over buurtveiligheid. Dat is een thema dat in deze groep heel sterk uh, speelt. En daarom uh, moeten we ook hier meer onderzoek over doen... een stem geven en dan uh, beleid aanpassen. Dank u wel, Kay Jonas, sociaal psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. De commissie die de nationalisatie van SNS Reaal de banken onderzocht... presenteert op dit moment de conclusies op een persconferentie. Dat gebeurt in Den Haag en daarbij aanwezig is NOS-verslaggever Gert-Jan Dennekamp. Um, Gert-Jan, ja, um, het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank... ze komen er niet goed af. Nee, dat klopt. Uh, ze hebben fouten gemaakt. En als je het heel scherp wil formuleren, hebben ze eigenlijk geblunderd. SNS had nooit toestemming moeten krijgen voor de aankoop van zoveel vastgoed. Daar zaten te grote risico's in voor zo'n hele kleine bank. De overname van bouwfonds, property, finance... waar al dat vastgoed in al die leningen en die hele slechte leningen in zaten... die had nooit moeten worden uh, goedgekeurd door de toezichthouder... zegt uh, Rijn-Jan Hoekstra, commissielid, zojuist. Wij zouden als Nederlandse bank in de huidige situatie eh, die verklaringen van geen bezwaar, althans voor de overneming van eh, de property finance, niet meer gegeven hebben. Er zaten gewoon te veel risico's in. Leningen werden niet afbetaald. De leningen lagen ook maar bij een hele kleine groep mensen. Dus als het met eentje fout gaat... zou de bank ook direct een probleem hebben. En bovendien was er ook nog sprake van dubieuze klanten. Dus dat had daar eigenlijk nooit moeten gebeuren. SNS trok een te grote broek aan. Ook bij andere overnames. En de toezichthouder en ook het ministerie van Financiën... hebben daarbij eigenlijk steeds vertrouwd op de cijfers van SNS zelf. En hebben te weinig zelf onderzoek gedaan en gekeken... of die cijfers die... Uh, SNS presenteerde wel klopte en het ministerie nam vervolgens dan ook nog eens te laat de regie. Opnieuw Hoekstra. Wij hebben geconstateerd dat in deze periode uh, het ministerie van Financiën uh, nagelaten heeft schoon schip te maken. Uh, in die periode werd het toezicht van de Nederlandse Bank uh, wel indringender, maar ook de Nederlandse Bank en ook het ministerie van Financiën... Eh, gingen er toch nog te veel van uit... dat de verantwoordelijkheid primair lag bij SNS Reaal. Ja, we kennen nu allemaal de afloop. Hè. De bank viel om, moest gered worden. Miljarden overheidssteun moesten erin. De commissie heeft ook gekeken... Van, ja, was die nationalisatie nou echt noodzakelijk? Nou ja, zegt de commissie een andere oplossing was op dat moment eigenlijk niet voorhanden... zegt rijn Hoekstra. Wij hebben geconcludeerd dat, en dat was de primaire vraag... die ons op was voorgelegd, dat de nationalisatie... die op 1 februari eh, heeft plaatsgevonden... dat die goed verdedigbaar is. Kortom, het had eigenlijk nooit moeten gebeuren... als de toezichthouder alert was geweest, als er in de tussentijd drastischer en beter was ingegrepen... was het misschien ook niet nodig geweest. Maar ja, op het moment toen het eenmaal zo ver was... bleef er eigenlijk niets anders over... dan de reddende hand toe te steken bij uh, de noodlijdende bank. Voor het laatste dus een plusje van de commissie... voor die eerste onderdelen een duidelijke dikke min. Zeker. En uh, ja, dat is een forse tegenvaller... voor de, de Nederlandse bank en ook het uh, ministerie. Het ministerie heeft uh, uh, staatssteun gegeven aan uh, uh, SNS... En zegt de commissie, ja, daar zijn eigenlijk helemaal geen voorwaarden aan verbonden. Toen hadden ze schoon schip, misschien kunnen maken. Hadden ze er zelf bovenop moeten zitten. En nu lieten ze het initiatief bij de bank. De bank deed eigenlijk te weinig. Het probleem sleepte door en uiteindelijk trok het de bank omver. En dat uh, wordt eigenlijk het ministerie van Financiën toch wel verweten. Dat hij de regie niet heeft genomen in die periode. NOS-verslaggever Gert-Jan Dennekamp was dat.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 Kleine YT's en hey there, Delilah. De ochtend. Stand.nl de stelling vandaag is de regels voor mensen in de bijstand worden te streng. Gemeentes gaat mensen met een bijstandsuitkering aansporen om bijvoorbeeld seizoenswerk aan te pakken. Maar ook moeten mensen met een uitkering verplicht op Nederlandse les in die nodig als ze de taal nog onvoldoende beheersen. En zo zijn er tal van maatregelen die onderdeel zijn van het kabinetsplan om langdurig werklozen weer aan het werk te krijgen. Goed plan of werken strenge regels juist demotiverend en moet er meer maatwerk worden toegepast. We gaan erover praten met Ibo Gulsen, gemeenteraadslid voor de VVD in Den Haag. Meneer Gulsen, welkom. Goedemorgen. Eerst uw reactie op de stelling. De regels voor mensen in de bijstand zijn te streng. Bent u daarmee eens of oneens? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Uh, ik denk dat de regels eigenlijk het van, bijzonder vanzelfsprekend zijn... dat dit nu ook echt gevraagd wordt van mensen in de bijstand. Uh, als je kijkt naar Den Haag... Uh, hebben we een grote groep mensen in de bijstand. Ongeveer 20.000 uh, mensen. Uh, sommigen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. En we vinden door juist deze duidelijke criteria... om daar eens gewoon een keer duidelijk over te zijn richting de mensen... je ze juist niet links laat liggen... maar je juist stimuleert om weer aan het werk. Ja, en juist in uw gemeente of in de regio is veel seizoenswerk mogelijk. Maar ja. is dat de oplossing voor mensen die langdurig werkloos zijn? Nou, dat is een van de oplossingen. Uh, ik denk dat seizoensarbeid uh, heel geschikt is voor mensen die uh, al een tijdje in de bijstand uh, zitten. Want wat voor perspectief levert dat dan als je even een paar weken persjes mag gaan steken? Nou, het allerbelangrijkste is dat je gewoon weer werkervaring en werkritme opdoet. Hoe langer je uh, uh, stil zit uh, thuis uh, en geen, uh, niet werkt, geen arbeidsritme hebt, dus te kleiner je kans wordt om ooit weer aan de bak uh, te komen. Dus ik denk dat iedereen uh, alle kansen moet aangrijpen om werk, ook al is het tijdelijk, uh, aan te pakken. En dan is het niet erg als daar er helemaal geen vervolg in zit. En nou, dat, dat sluit niet uit. Ik denk dat het makkelijker is om vanuit tijdelijk werk... of uh, een baan te vinden uh, wat een langetermijnperspectief heeft. Van maar doorstromen van asperges steken naar een andere baan... dat gebeurt niet zo vaak, toch? Daar kunnen we reëel over zijn. Nou, als je kijkt naar hoe lang... Uh, we, het huidige werk wordt bijvoorbeeld door veel door mensen uit Oost-Europa nu gedaan. Uh, ja, Die trekken echt niet van seizoen naar seizoen uh, weer terug naar het land. Uh, een deel wel, maar een groot deel die vindt ook weer ander werk hier. Uh, ook, he, dat kan ook seizoensarbeid zijn, dat je van het ene seizoen naar het andere seizoen uh, doorpakt. Uh, maar die mensen zijn blijkbaar wel in staat om hier als structureel een, een bestaan op te bouwen. En Vindt u ook dat mensen eventueel voor seizoenswerk moeten verhuizen? Nou ja, dat, voor een situatie als Den Haag is dat denk ik niet noodzakelijk. Ik denk dat het ook wat lastiger is om, om als je voor drie maanden of voor zes maanden werk hebt, om daar echt voor te gaan verhuizen. Maar dat, dat hangt er vanaf. Ik denk ook de huidige wet die stelt dat je geloof ik nu drie uur reistijd moet accepteren. Nou, dan heb je een groot deel van Nederland al is daardoor bereikbaar. Het wordt wel steeds meer zo dat gemeentes als een politieagent die mensen gaan volgen, zou je dus niet veel meer voor een positieve aanpak moeten gaan mensen proberen te motiveren in plaats van te dwingen. Ja, maar volgens mij is dat ook de hele insteek van, van de wet. Ik denk door duidelijk... Heeft u dat idee? Uh, ja. Ik denk door duidelijk uh, uh, eisen te stellen... van wat er verlag, verlangd wordt van mensen... Uh, laat je ook zien dat je onbekommert. We doen het niet om mensen uh, te pesten. Hè? Of te zeggen van, ja, je, je doet helemaal niks. Uh, uh, ga nou eens even van je lui krent van de maar bank. Maar staat toch alleen tegendeel? maar, je moet dit, je moet dat... en anders word je gekort. Anders komen er sancties. Anders worden er maatregelen ja, getroffen. Dat is, dat is toch redelijk repressief? Nou, nee, ik vind dat niet repressief. Want je laat daardoor juist zien dat je be uh, bekommert om de situatie van die mensen... want je hebt, die discussie heb ik ook in een gemeenteraad... met partijen als D66 gehad. Ja, dus ja uh, die mensen die hebben toch geen kans. Laat, laat, laat ze toch met rust. Ik zeg, nou, dat weiger ik te accepteren. Want daarmee schrijf je dus al een groot deel... van je eigen bevolking af. Waar je zegt, nou, dat wordt toch niks. Dat weiger ik. Ja, maar het is een andere manier van benaderen, toch? Wanneer je vraagt aan iemand... Van, oh, we gaan eens kijken waar uw kracht ligt. Daar gaan we naar zoeken in plaats van. U wordt dan en dan verwacht, daar en daar. En als u het niet doet, dan krijgt u geen uitkering meer. Dat is toch een hele andere manier van motiveren? Nou nee, ja, goed. Ik ik zie, dat, uh, ik zie dat toch echt anders. Ik denk dat het uh, dat je meer hebt aan de, aan de maatschappij en een overheid die, uh, die je aanspreekt en helpt aanspreken op, uh, op je eigen verantwoordelijkheid. Uh, dan, dan iemand die zegt van nou, we gaan eens even voor je kijken wat we, wat we voor je kunnen doen. Dat is veel te vrijblijvend. We gaan horen wat luisteraars vinden van de stelling. Uh, hier heeft iemand nog gereageerd. Die heeft zelf in de kassen gewerkt. Ik ben 50 jaar, uh, bijna 30 jaar gewerkt. In de bijstand beland. Zwaar fysiek werk gaat niet echt meer lukken. Passend werk in de grafische industrie. Erg moeilijk. Ruim 20% in die tax zit thuis. Dan reken je de ZZP'ers met weinig of geen opdrachten. Niet eens mee. En al het andere werk. Geen ervaring. Geen certificaten. Te oud. Noem het maar op. Op de site staat de stelling al de hele ochtend. De regels voor mensen in de bijstand worden te streng. 888 plus. Precies, hebben gestemd. 48% eens, 52% is het oneens. Stand.nl, goedemorgen. Goedemorgen. Eens of oneens? We zitten lekker door elkaar heen te praten. Eens of oneens? De stelling was uh, dat dit een goed beleid is en daar ben ik het volkomen mee oneens. Dank u wel. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen met uh, Door de Hart Groningen. Ik ben het uh, eens met de stelling. Uh, als ik die meneer van de VVD's hoor, dan denk ik: in wat voor le tijd leeft die man eigenlijk? Hè? Van. Uh... We weten natuurlijk allemaal dat er helemaal geen sprake is van volledige werkgelegenheid. En dat komt ook door het gebruik van die moderne technologie, allemaal. De meeste werkloosheid die ontstaat door gebruik van internet. Noem maar op maar zo. Dus er is eigenlijk maar één oplossing. En dat is dat werk moet beter verdeeld worden. Snel op naar de 24-uurige werkweek. Dan is er voor iedereen weer werk. We hebben dit soort discussies niet meer nodig. Ja, Oké, okay. ik weet niet of dat dan voor de exportcijfers en zo ook allemaal goed is en voor onze economie. Maar het is een idee. al goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben het oneens met de stelling. Uh, ik hoor vaak, uh, ik vind trouwens dat iedereen uh, die wat voor uitkering dan ook heeft en kan werken, ze steentje bij moet dragen. Ik hoor allemaal van die, die schijnredenen uh, om, om uh, niet te hoeven te werken. Mensen uh, denken ook altijd van ja, het moet de staat maar zijn. Die moet betalen, hè, die moet ons maar, het is een keuze voor ons. We hebben er recht op. Luister. Laat ze een stapje meer zetten. Uh, de, de staat, die betaalde staat, dat zijn de werkende mensen. Mm -hmm. ja? en de werkende mensen verwachten. Dat iedereen die op wat voor manier een uitkering krijgt en die, uh, die wel iets kan doen, dat uh, die zijn steentje bijdraagt. Kijk, wij hebben, uh, we hebben een tijdelijk vangnet en dat is goed dat we dat hebben. Dat zijn onze uitkeringen. Dat, ja? dat is een tijdelijk vangnet. Ja. Maar deze mensen maken daar gewoon een way of life van. Ja, u zit op de dat lijn Gulson zo te horen. Helemaal. Dank u wel. Stam.nl, goedemorgen. Ja, dag. Mark Westendorp, goedemorgen. Dag Mark. Um, ja, ik ben het op zich wel eens. Ik vind wel dat je, dat je uh, wat kan gaan doen en dat als Nederlands een taalbarrière uh, uh, vormt... dan moet je er zeker wat aan gaan doen, verplicht, als je dat zelf niet hebt gedaan. En die werkervaring vind ik ook prima... Alles wel tegen minimumloon, dat hebben we afgesproken. Maar, er is één, één punt. Er wordt net gedaan alsof de gemeente Den Haag zo verschrikkelijk veel doet. Ik merk uit mijn eigen praktijk, stafklanten en schuldsverenigingsregeling krijgen van mij ook een flink spreek. Dat ze aan het werk gaan, dat we weten voor hun zaak. Wat is uw werk eigenlijk? Advocate? Ik ben uh, strafrechtadvocaat okay. en ik heb ook uh, WSMP uh, ja. klanten, ja. schuldsverenigingsregeling. En dan zeg ik van... Uh, je moet aan het werk, want anders staat je zaak er gewoon veel slechter voor. En zoveel verhalen als ik hoor. Zeker ook als ik mezelf mee ga bemoeien. Een werkcoach van een UWV of de gemeente. Als hij er al is, is hij of onbereikbaar of hij is er gewoon niet. Als de gemeente wil dat mensen aan het werk gaan... dan moet er serieus werk van gemaakt worden. En dat kan absoluut beter. Laat de gemeente dat in zijn oren knopen. Mark Westendorp, hij is advocaat. Ik al vaker in, hè? Zeker. Ja, ja, vinden we leuk. Hartelijk In dit dank. Dit al met het verhaal dus vanuit Den Haag. Ibo Gulsen is daar gemeenteraadslid voor de VVD. Meneer Gulsen, om daar maar eens mee te beginnen. Ja. Reageert u daar eens op? Nou, ik vind het wel een interessant signaal. Uh, wat, uh, een interessant signaal. <laughs> wat deze advocaat afgeeft. Je moet er gewoon uh, handen uit de houden. Dat <laughs> nou, wordt er dat, gezegd. Nou ja, de gemeente die zet zich daar, daar deels voor in. We vinden ook dat dat uh, uh, juist door dit soort maatregelen een stuk effectiever kan. Hè, door mensen ook aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid en hun eigen rol in om aan werk te, uh, te komen. En ook werk te accepteren uh, wat voor handen is. Ehm uh, uh, de coachende rol van de gemeente hier. Ja, de... Die kan dus beter in ieder geval. Nou, die kan eens, eens beter, maar ik, weet je, daar moet je ook niet te veel van verwachten. Want uiteindelijk, weet je, de overheid, die, die kan geen garantie op een baan geven. Dan moet je uiteindelijk toch Zelf doen. En toch. dat is natuurlijk wel iets waar, uh, waar iedereen lang uh, uh, met die verwachting leeft. van ja, nee, de overheid die regelt het allemaal. Ik heb recht ja. op een baan. Nee, zo werkt het niet. Buiten dat recht was ook de eerste bellen die zei. in wat voor tijd leeft die meneer? En dat ging ook over u. omdat er ook enorm veel werkloosheid is. Dus dat... zoveel banen liggen er nu gewoon niet voor het oprapen. Nee, dat klopt. En uh, dat heeft natuurlijk allemaal met de, met de economische situatie uh, te maken. Uh, uh, overigens is er wel voldoende dynamiek op de arbeidsmarkt. Er, er vacatures en er is verloop in het bijstandsbestand. Uh, maar mijn grote zorg is... Uh, kijk, ik begrijp best dat mensen nu even zonder werk zitten. Als gevolg van de economische situatie. Uh, daar is de bijstand ook voor bedoeld. Als een tijdelijke, uh, tijdelijk vangnet. Maar mijn grote angst is, is straks als die economie weer aantrekt... Uh, dat er nog steeds een heel groot deel van die bij, mensen in de bijstand... niet aan de bak kunnen, omdat ze te lang... Inactief zijn geweest, onder andere omdat ze bijvoorbeeld seizoensarbeid uh, niet uh, wilden accepteren of zich daar echt voor uh, wilden inzetten. Ja. En dan moet het werk nog steeds worden gedaan door andere mensen uit, uh, uit Oost-Europa. Maar daarover zegt bijvoorbeeld die Von Bieshaar, die we vorige uur hadden, is, van, directeur van de sociale dienst in het van ja, maar dit zo formaliseren dat werkt niet. Weet je, je moet, je moet gewoon naar een persoonlijke benadering toe, je moet naar maatwerk toe. Ja, en die, nou ja, maar dat is het traject dat we al, al jaar hebben ingezet. Ik denk dat dit nu juist een heel duidelijke stok achter de rug is. Met name voor de gemeentes. Maar die Om kunnen die nu... dit allemaal al, zegt zij. En het gebeurt niet voor niks niet altijd zo. Omdat je mensen juist persoonlijk moet benaderen. Ja, maar nou, neem maar voor, we hebben hier een project, project gehad. Westland werkt. Uh, waarin mensen uit de bijstand naar, naar werk in de seizoensarbeid in de weer werden, werden geleid. Gaat u toch niet zeggen dat dat een groot succes was? Hè? Precies, dat was ook geen groot succes. Met name, omdat blijkt. Uh, dat de motivatie van veel uh, mensen te laag was. En ik begrijp ook best dat het best een overgang is... van als je een aantal jaren inactief bent geweest... om dan vervolgens in de kast te gaan werken. En nou ja, daar, daar kan misschien andere ook beter begeleiding op. Maar het grootste probleem, was, en dat gaven de werkgevers aan... ook uit de informatie van het rapport... Uh, als dat de motivatie van de mensen er gewoon niet op ingesteld is... om werk in de kassen te doen. En ik denk dat het echt een mindset is die we in Nederland toch moeten veranderen. Zeg maar, mijn vader is hier als gastarbeider naar Nederland gekomen om werk te doen waarmee de Nederlandse beroerd voor was, daar is helemaal niks mis mee. Maar stellen we dan in de eisen niet... een beetje slaan we door. Als je nu kijkt over die kledingeisen ook. Niet met een boerkamer, ook geen teenslippers aan. Je mag niet met een integraal helm ja, op solliciteren. Dat is echt bijna lachwekkend, toch? Als we dat soort dingen gaan vermelden. Nou, ook dat is weer... om duidelijke kaders aan te geven... wat, wat we van, van mensen verwachten... en wat hun eigen verantwoordelijkheid uh, daarin is. Dat betekent dus gewoon dat je... als je solliciteert, als je niet geleund in de stoel gaat hangen met je petje op je kop voor je ogen... Uh, dat je gewoon een duidelijk gemak Motiveerd, uh, verhaal kan, uh, kan afsteken. En ik vind, dat, ik vind dat eigenlijk niet meer dan logisch. Eigenlijk alles wat er nu in de wet staat is zo logisch als ik weet niet wat. Alleen hebben we blijkbaar in Nederland nodig dat het nog eens een keer per wet wordt afgedwongen. Omdat het gewoon in de praktijk nog onvoldoende gebeurt. Goed. Uh, en de Nederlandse taal nog even. Dat hadden we nog niet behandeld. En dat is wel veel al uh, teruggekomen. Vindt u het terecht als mensen daartoe gedwongen worden. En gekort worden als ze niet bereid zijn om Nederlandse taal te leren? Ja, ook dat lijkt mij meer dan, uh, meer dan wel vanzelfsprekend. Kijk, je hebt gewoon de plicht als je in de bijstand zit. Om er alles aan te doen om aan, aan de baan te komen. En dan is het spreken van de taal. Het begrijpen van de taal. Nou, meer een soort basisvoorwaarden zou ik bijna zeggen. Uh, uh, dus dat het oh, hè, nog niet eerder al is, is gebeurd, verbaast me in die oh. zin. Uh, binnen de huidige regels zou het al kunnen. Uh, maar ik ben blij dat het nu uh, extra hard uh, wordt, uh, wordt opgeschreven. Ook zwart op wit komt te staan. Ribo ja. Wilson, gemeenteraadslid van de VVD in Den Haag. Dank ik, u wel. Ik kan me eigenlijk maar één baantje voorstellen waar je wel met een integraal helm kan solliciteren. Zijn courier? Ja, of motorcoureur of, of zo. Valentino ja. Rosser. Die zal toch met zijn helm op. Uh, goed. Uh, u kunt blijven reageren op die stelling. Die blijft uh, staan op de site www.stand.nl. De regels voor mensen in de bijstand worden te streng. Ik heb al even niet vervest, want dit zijn prachtige cijfers. Duizend stemmen uitgebracht. 50% eens, 50% oneens. Dit is Radio 1. Twee minuten over half twaalf. Het NOS Journaal met Dorot Megens. Er zijn grote fouten gemaakt bij de nationalisatie van SNS. Reaal staat in een rapport over de rol van de Nederlandse Bank... en het ministerie van Financiën... bij de nationalisatie van de bankverzekeraar in februari vorig jaar. De Nederlandse Bank had SNS geen goedkeuring mogen geven... om een vastgoedportefeuille van ABN AMRO over te nemen. In die portefeuille zaten namelijk te veel riskante beleggingen. En ook heeft de Nederlandse Bank niet goed gereageerd... toen bleek dat de vastgoedtak klanten had... die banden hadden met topcriminelen. De VVD en de SP steken het meeste geld in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat de landelijke VVD een miljoen euro heeft gereserveerd. Twee keer zoveel als bij de verkiezingen van vier jaar geleden. De SP geeft 750.000 euro uit. Meer hierover zometeen van NOS-researchredacteur Hugo van der Parre. In Leusden is een Rwandees van 54 aangehouden op verdenking van betrokkenheid... bij de genocide in Rwanda in 1994. De man en Hutu zou verantwoordelijk zijn geweest... Bij moordpartijen op Tutsis in de hoofdstad Kigali. Waarschijnlijk wordt hij uitgeleverd aan Rwanda. Sinds de zomer daalde de werkloosheid licht, maar in december is die weer gestegen. zijn vorige maand 15.000 werklozen bijgekomen, meldt het CBS. De teller staat nu op 668.000 werklozen. Dat is 8,5 van de beroepsbevolking. Dat zijn de hoofdpunten. De ochtend. Zo meteen de laatste bijdrage van Marcel Dekker vanaf de Fashion Week te Amsterdam. En natuurlijk over tien minuutjes het mediaforum. De eerste zie ik al binnen, Aad van den Heuvel, die is er. En hij wordt vergezeld zo meteen door RTV Utrecht directeur Paul van der Lucht. Zo'n fijn nummer uit 1979, de police met Roxanne. Hoe het net in het nieuws al, de landelijke politieke partijen steken de komende weken gezamenlijk zo'n 3,5 miljoen euro in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs de partijbureaus. Bij ons is nos Research redacteur Hugo van der Par. Hugo, wat hebben jullie precies onderzocht? Nou ja, we wilden een aantal dingen weten. We wilden weten hoeveel geld steken de partijen in de campagne voor de gemeenteraad. Uh, hoe is het geregeld met de, de, de giften? En voldoen ze een beetje aan de wet die sinds mei vorig jaar hierover gaat. Ja, en? Nou ja, het blijkt dat uh, het meeste geld wordt uitgegeven door de VVD en de SP. De VVD uh, geeft een miljoen uit. Twee keer zoveel als vier jaar geleden. De uh, SP is goede tweede met 750.000 euro. Daarbij moet ik wel zeggen dat de PvdA als enige geen inzicht wilde geven... in hoeveel ze uitgeven. Vier jaar geleden zaten ze ook tegen het miljoen. Dus die zit ook wel in de top drie, mag je aannemen. Gaven ze nog een reden waarom ze die cijfers niet al willen overdoen? Ja, overhonden? dat houden ze geheim. Uh, ze waren daar niet erg transparant in. Oh, nou. de, de, het minste wordt uitgegeven overigens door de Partij voor de Dieren. Die doen het met 34.000 euro. Ja. En dan die giften, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Wat er op de achtergrond door uh, ja, allerlei donateurs wordt uh, beschikbaar gesteld. Ja, uh, per 1 mei vorig jaar is daar een nieuwe wet voor uh, in werking getreden. En die... Uh, Stelt partijen verplicht om alles boven de 4500 euro aan giften openbaar te maken. En tussen de 1000 en 4500 moeten geregistreerd worden. Wij hebben gevraagd hoeveel, hoe vaak gebeurt dat nou? Ja, het probleem bestaat eigenlijk niet. Uh, 1, 2, maximaal 3 giften boven de 4500 euro worden er per jaar geïncasseerd. En hooguit enkele tientallen uh, in dat uh, uh, gebied tussen de 1000 en 4500. Um, want um, ja, dat, dat giftereglement uh, moeten partijen dan ook hebben. Hebben jullie dat nog gecontroleerd of, of dat ja. bij alle partijen aanwezig is? Ja, uh, dat is nu ongeveer bij de helft van de partijen geregeld. Uh, wat ons opviel is dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid... en die waren toch fel voorstander van deze wet... die hebben het nog niet voor elkaar. Die hebben ons... Uh, uh, uh, die, hun uh, giftereglement is niet af. Ik weet ook niet, misschien is het in werking. Uh, of zijn ze het aan het ontwerpen. Maar ze hebben het nog niet. Nee, we hoorden vanochtend iets vanuit de VVD-hoek. Ik geloof dat je vanaf 25 euro al moet melden dat je dat ja. er binnen gekregen. Ja, die gaan nog een stuk verder dan de wet voorschrijft. Want eigenlijk hoef je te registreren vanaf 1000 euro. Maar zij registreren alles vanaf 25 euro. Ja. PVV doet geloof ik maar in twee steden mee. Maar daar is in het verleden al een hoop gedoe over geweest. Over die giften waar niet helemaal duidelijk van is waar ze vandaan komen. Nee, eigenlijk, kijk, deze wet is er misschien wel gekomen, mag je zeggen, omdat men inzicht wilde hebben in de geldstromen van de PVV. Um, en daar schiet dus niks mee op? Dus daar heeft het vooralsnog niet uh, veel voor geholpen. Nee, gaven die wel gewoon aan wat ze in de campagne steken, desondanks dat nee. ze maar in twee steden meedoen? Nee, dat doet de PVV nooit. Nee, en nee. nou ja, de PVV dus ook niet. We roepen ze op om daar toch mee te komen. Waarom? Eigenlijk houden ze dat achter. Ja, dat, dat, dat moet aan een PvdA vragen. Maar ja. eh, volgens nog hebben ze daar geen verklaring voor gegeven. Alle cijfertjes neem ik aan op nos.nl. Zo is dat. NOS Research Redacteur Hugo van der Parren was dat. De spanning stijgt in het Transformatorhuis op het Westergastterrein in Amsterdam. Waar de Amsterdam Fashion Week aan de gang is. Marcel Dekker, het gaat een vuurdoop worden hè, van de jonge ontwerpers Joris Suk en Hans Hutting. Merk je dat ook aan ze? Ja... Dat, dat merk je wel. Ze zijn zenuwachtig. Ze lopen heen en weer de hele tijd. En uh, nou goed, het gaat uh, volgens mij uh, wel goed. Uh, en nu uh, Carlo Wijnans, de programmadirecteur van de Amsterdam Fashion Week... ook nog eens even aangeschoven. Is het officieel? Uh, je hebt modebewuste mannen en je hebt fashion victims. Ik zal maar niet zeggen wie de fashion victim dan is. Carlo Wijnans, goedemorgen. Uh, heeft de programmadirecteur al doorgebrande hersens? Die heeft de afgelopen dagen namelijk heel wat gezien. Nou, dat valt wel mee hoor. Doorgebrande hersens valt nog wel mee. Ja? Ja. Nee, het is wel uh, dat ik... Uh, de, ik, heb de, ik heb de seating gedaan. Dus ik weet wel wat van ego's allemaal komen, ja. Oh, Oké. Okay. Nou, ja. en dan moet het mooiste misschien nog komen... hier in het transformatorhuis van deze twee heren... Nou. die je al kent... Ja, ja, ja. ja die, heb ik, die heb ik gespot op de, op de show van, van Artes. En uh, daar ga ik elk jaar altijd naartoe. Sowieso naar alle shows. En dan, uh, dan scout ik mensen die talent hebben. En ja. dat zijn een van de twee die, uh, die zeer getalenteerd zijn, ja. naar mijn mening. Ja. En wanneer ben je dan eigenlijk getalenteerd? Want ik kan dat niet nee. zo goed beoordelen als ik hier bij de kleding sta. Nee, dat maar jij dat is... liep er langs en je zei van, ach prachtig, prachtig allemaal dit. Nou, het is een gevoel. Ja. Het uh, gaat niet eens over mooi hoor. Het kan ook zijn dat ik, ik denk: zo van hé hey, god, dat is wel een gevoel. Ja. En dat, uh, hoe, hoe, hoe harder ik uh, denk: van hey, wat, wat moet ik ermee? Of wat, uh, dan, uh, hoe leuker ik het vind. Ja. De Amsterdam Fashion Week. Hè? Uh, je hebt heel veel Fashion Weeks in de wereld eigenlijk. En Amsterdam typeert zich door een nogal ruwe, onafgewerkte stijl. Daar hadden we het even over ja. vanochtend. Ja, ja, ja, ja. En dit past daar mooi bij. Ja, dat is, nou ja dit is eigenlijk precies uh, het plaatje zoals het, uh, zoals het moet zijn ja, in, uh, in Amsterdam. is dus sowieso de verscheidenheid. Maar ik vind wel uh, ja, ik vind dat we gewoon open moeten stellen dat. dat Kijk, ik zeg altijd, een, een uh, mode is meer dan een uh, gouden jurk op een rode loper. Dat is een clichébeeld, die mensen hebben. Een ja. mode is, gaat gewoon over een gevoel. Het ja, gaat over een gevoel. Ja. Dat hebben deze heren blijkbaar, de nieuwe Victor en Rollevoort al geroepen. Daar willen ze liever niet mee vergeleken worden, maar goed. Nee, nee, nee goed. <lacht> het is gewoon een nieuwe Joris en Hans. Uh, jongens, als ik uh, even in de toekomst wil kijken, met jullie samen... en we gaan naar het jaar 2020, voor het gemak maar. Waar zijn de heren dan? Op Mars? En misschien ja. onze tweede winkel op Venus. Ik denk Hans? Andere planeet? Venus? Nou, sowieso. Of Los Angeles? Nou, daar zijn we dan hopelijk al lang. En natuurlijk world domination. En ja, dan komt de rest eigenlijk vanzelf wel. Ja. En dat, dat geloven zo. jullie echt wel, hè? Ja, we zijn een soort zijn... van hardnekkige olieflek En die is niet zo makkelijk te bestrijden. Dus we gaan worden steeds groter. Ja. Dit is het begin. Oh, dus Joris Suk en Hans <laughs> Hutting van Messon, de Vogue En het zou zomaar kunnen dat ik over een paar jaar heel trots ben... dat ik deze heren aan mijn microfoon heb gehad. Veel succes vandaag en de komende jaar. Dank je wel. En misschien dat Marcel er dan ook heel anders bij loopt. Ja, die, ik, ik ben nog steeds benieuwd naar die roze slip die hij daar... Uh... Ja, die heb ah, ik aangehad. Nee. Er zijn foto's van, maar oh, die okay. zie je vanmiddag wel. <laughs> Komen we vanmiddag wel even bekijken op de redactie, uh, Marcel. Veel plezier daar op de Amsterdam Fashion Week. Daar was hij namelijk de hele ochtend zometeen het media voor. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule, and if you want it, come and get Veertien jaar geleden Babylon door David Gray. De derde set is bezig van de eerste halve finales op de Australian Open... tussen Thomas Berdig en Stanislav Wawrinka. <tiedacht> Jan Roels praat ons bij. Ja, het is 1-1 in sets en 5-5 in de derde set. Er was op 4-4 een breekmogelijkheid voor Berdig. Zijn eerste breekpunt, dat wist hij niet te benutten... want Wawrinka had een hele goede service in huis. Kwam weer op juice, nog een goede service eroverheen. Ontlading emotioneel bij Wawrinka... Komt op 5-4, maar Pedig houdt zijn service 5-5. En nu in de servicebeurt van Wawrinka is het 30 gelijk. Het gaat dus helemaal gelijk op in deze halve finale in de Laver Arena... tussen Berdig en Wawrinka. 1-1 in sets, 5-5 in de derde set. 30 gelijk in de game. De Ochtend mediaforum. Vandaag met Aad van der Heuvel, journalist, programmamaker en schrijver. En Paul van de Lucht is de baas bij RTV Utrecht. Hartelijk welkom allebei. Goedemorgen. Uh, ons uh, medeforumlid uh, Melo van Hintum die heeft in haar online column voor volkskant.nl de vraag opgeworpen of de media eigenlijk naar Sochi moeten gaan. Zij vindt dat de delegatie wel wat minder kan. Uh, want, zegt zij, zij geven Poetin een podium. Vertelde Melo ons gisteren. Ik vanzelfsprekend is dat uh, de media naar Sochi gaan. Er worden uh, wel vragen gesteld uh, van hoeveel hey, moeten sporters uh, gaan, uh, moeten politici... Uh, gaan en welke politici moeten dan gaan. In ons geval de en de koningin, die gaan dan ook nog eens een keer. Maar de media zelf blijven in hele discussie buiten schot. Terwijl zij toch degene zijn met al die televisiecamera's op die sportvelden die uh, uh, het feestje van Poetin uh, luisterbij zetten. En ze mogen zich best wel eens afvragen of ze dat moeten doen. Paul, heeft Belou een punt? Uh, ja, die heeft uh, wel degelijk een punt. Maar uh, je kan het ook uh, andersom uitleggen. Misschien moeten er juist wel meer media naar Sochi uh, en naar, uh, uh, naar Rusland om verslag te doen van de manier waarop men daar omgaat met homo's. Aad? Nee, onze collega-coloniste heeft weer een column geschreven. Dat is mooi. Maar ik vind het echt geleuter. Er is trouwens ook helemaal niet een vraag welke sporters er moeten gaan. De sporters die gaan, die hebben dat dik verdiend. En die gaan dus. En het doet me een beetje denken aan de, die, wat ik nog goed ken, de oude barricadejournalistiek. De barricade op. En wij journalisten die nemen iedereen op sleeptouw... en wij zeggen hoe het moet en hoe het zit. Het niet. Je moet niet zelf actie gaan voeren, zeg je eigenlijk, je moet onderdeel, niet onderdeel zijn van de actie, je moet verslag wat, ja, en wat Paul zei: er moeten misschien meer journalisten gaan en die moeten uh, vooral verslag doen van de actie daar. En vooral verslag doen van dingen daaromheen. Ja, en, en enige bescheidenheid. Jullie hebben net een onderwerp gewijd aan het homo te Amsterdam en in Nederland. Ja. Ik denk, laten we Precies. vooral even ook naar onszelf kijken. En niet te hopen op ons, ons toren blazen. Ja. Ja. NOS heeft gisteren gepresenteerd hè, hoe ze dat gaan verslaan allemaal. Uh, productie kostte 3 miljoen euro. Dat is dan exclusief de uitzendrechten. Uh, 230 uur tv, 90 uur radio... Je mag hopen dat daar dan ook in ieder geval over de andere kant van de sport wordt gesproken. Dus. Ja, maar ik denk uh, dat uh, wat je gisteren gepresenteerd hebt gekregen van de NOS uit dat dat niet met, uh, inclusief dat soort belendende journalistiek is. Dat is de sportjournalistiek. Ja, maar daar gaan ook verslaggevers mee, gewoon algemeen... zeker voor de radio weet ik dat, die ook daar gewoon reportages gaan ja, maken. Ja, goed, dan, dan is het dat is des te beter. Dus de NOS doet dat ook. Ja, ik kan me voorstellen dat we de, de omroepen ook in het kielzog van de NOS... daar uh, vanuit hun eigen invalshoek reportages maken. Maar ja, hoe meer je daarover bericht, hoe beter het is. Aard, ah, vind jij dat dat tot nu toe ook al genoeg is gebeurd? Uh, laten we zeggen, in de voorfilmpjes, de voorbijdrage voor die je daar hebt gehoord... Geleden... No, ik vind dat er vrij veel uh, discussie en debat is... rond uh, wat daar in Rusland aan de hand is. En vooral uh, de homo's scene daar, die is, uh, wordt aan alle kanten belicht. Ik zie dat uh, Jelle Brandt-Korstius ja. aanstaande zondag weer... Uh, ja. naar de Kaukussen strekt. Dat, uh, dat is een, vind ik al fantastisch. Ja. Alleen het vooruitzicht, hè, wat die man daar gaat doen. Ja, ik vind dat er behoorlijk wat aandacht voor is. En nogmaals, uh, tijdens Sochi, gewoon, uh, de filmploeg uh, die altijd meegaat met, uh, met de NOS die belendende reportages maakt, die kan best eens naar andere dingen kijken. Ja, Je, moet ook, ook niet, uh, bedoel, je kunt al verwachten dat er nu, uh, uh, voordat de Olympische Winterspelen daar losbarsten... die, uh, die, die, die homo-wetgeving in Rusland wordt veranderd. Maar dat gaat natuurlijk niet. En een heilige verontwaardiging daarover past ook niet zo. Dat is een langzaam proces in dat land. Dat was in Nederland ook een langzaam proces. Dus uh, ja. misschien moet je zo'n land ook wel de gelegenheid geven... dat rustig een ja. beetje aan te passen. Gisteravond was de uitgestelde Beneficio Sta op tegen kanker... gepresenteerd door Frits Sissing en Kim-Lian van der Meij. Van heel veel bekende Nederlanders hè, die acte de présence gaven. Het was een uh, avondje vol uh, emoties. Een rollercoaster van emoties was het. Al na vier minuten werd de toon gezet... toen actrice Robin Martens vertelde over haar ervaring met kanker. Nu ben ik 18 jaar, kijk ik mezelf aan in de spiegel... en ben ik heel erg dankbaar, echt heel erg dankbaar. Ik leef mijn dromen na, ik ben actrice geworden... En ik speel al vier jaar in goede tijden slechte tijden. Ik ben het bewijs dat onderzoek het verschil kan maken. En ik voel me ontzettend dankbaar voor. De overlevingskansen voor kinderen met kanker zijn nu 75%. En ik hoop dat in de toekomst alle kinderen kunnen genezen. En de kans krijgen om hun dromen waar te maken. En daarom sta ik vandaag op tegen kanker. Het was ook voor het eerst dat zij het eigenlijk zei. Hè? Dat zij ermee naar buiten kwam. Dat ze als kind kanker heeft gehad. Aad, hoe heb jij naar die uitzendingen in dit soort manier van tv gekeken? Ja, het is, het is ontzettend tegenstrijdig wat ik daarvan vind. Het is emo tv. Uh, wat is het doel? Het doel is dus om geld in te zamelen. Het doel is om uh, donateur uh, leden, van donateurs van ja. KWF uh, te... te en voor de rest zit er een stuk in wat mij absoluut niet bevalt, een soort een man die dan zegt van: ik heb genoeg van kanker en we gaan vanavond gaan we iets doen en het moet de wereld uit. Punt. Een soort misleiding alsof we da daadwerkelijk ja, ontzettend dat is een wens, aan het toch, helpen die iedereen zijn. heeft. Het moet de wereld uit, tuurlijk. Dat, ja, allemaal. dat gaan vinden we dus allemaal en, en, en, en wij zijn steeds minder gewend in Nederland aan het noodlot. Alles wat ons treft, daar moet een schuldige voor zijn. En dat moet onmiddellijk opgelost worden. En er moet een schadevergoeding voorkomen, enzovoort. Aan de andere kant, ja, die mensen die daaraan meedoen... die menen het, denk ik, ontzettend oprecht. En het is een verschrikkelijke ziekte. Ja. Ik bedoel, iedereen van ons kent het uit zijn omgeving. Maar uh, wat Jean-Pierre Gele vanmorgen in de Volksrand schreef... dat is me een beetje aan het hart gegrepen. Het is emo-tv... Maar helaas, leed maakt nog geen goede televisie, in tegendeel. Ja, er werd ook nog uh, Henk van Hoorn, oud-presentator van het Oog... die twitterde ook nog. Um, Paul, gruwelijk, die als semi-religieuze happening vermomde bedelactie, alsof je kanker bestrijdt met wilskracht. Ja, dat is heel erg, ja. Paul, je hebt het van heel dicht meegemaakt. Um, ja, ik ben daar ook uh, dubbel in. En ik, uh, ik denk dat ik er ongeveer zo over denk als, uh, als Aat. Ik heb er uh, vijf jaar uh, middenin gezeten. Mijn vrouw was ziek, die is later overleden. Um, als, als je in zo'n situatie zit... hetzij als patiënt, hetzij als familielid... als direct betrokkenen... dan ben je er verbaasd over... dat de rest van de wereld gewoon zo doordraait. Dat niet iedereen zich daar meer mee bezig houdt. Want we, um, we, we houden het allemaal wel van ons weg. beetje zoals Aad ook zegt... we zijn daar niet meer aan gewend... En uh, uh, de wereld is wat dat betreft veel glanzender en glossier... beleven we hem dan die werkelijk is. En ik heb met zo'n uitzending als dit ook een dubbel gevoel... want ik heb ook uh, gewoon uh, daar artsen zien uitleggen... op welke manier ze bezig zijn mm -hmm. met, uh, met onderzoek naar kanker. En natuurlijk moet die ziekte de wereld uit. Maar dat gaat nog tientallen jaren duren. Maar als ze jou uh, bijvoorbeeld hadden gevraagd... van want het, het was zo dat de hele zaal zat vol. Ja, het zat vol met, en met, dan met stonden de nabestaanden continu veel en kankerpatiënten... En, ja. Ja. Die stonden dan op om te vertellen over nou ja, waarom zij opstonden tegen kanker en hun leven. Ja, ik denk toch wel een beetje uh, te, het doel heiligde middelen. Maar ik heb er hetzelfde dubbele gevoel over als bijvoorbeeld zo'n borstkanker die elke keer uh, uitkomt. Maar, een... maar zou jij zelf hebben meegedaan aan het programma als dat ze jou zouden niet. vragen? Dat, kan, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Als je me dat nu zo vraagt, ik heb geen idee. Daar zou ik dan wat langer over na hebben moeten denken. Uh, misschien wel, als ik had gedacht dat het zou hebben bijgedragen. Ja. Dan misschien wel, ja. En in dit geval, met dit programma, heeft het wel bijgedragen... Aantal? Ik denk altijd dat, dat hij want er zijn 30.000. Er zijn nieuwe minuut. donateurs bij, er is weer meer geld voor, uh, voor onderzoek. En een oplossing van kanker komt op die manier uh, dichterbij. Mm. Okay. Maar Aad vond het te veel emo. Ja, nou ja, ik wil niet al te cynisch zijn... want ik, net als Paul heb ik dat ook in mijn uh, directe omgeving meegemaakt. En ik weet uh, dat er een leven voor en een leven na kanker bestaat... Mm -hmm. Maar um, ja, ik vind nou eenmaal dat het doel niet altijd alle middelen heiligt en uh, het ging wel erg ver van nou. hoor. Gisteren zagen wij eh, motorclubbaas Henk Kuipers. was van Satu maar hij heeft de overstap gemaakt naar No En gaf een heuse persconferentie. Hij zat ook in allerlei eh, programma's en ook op de radio. Um, interview bij RTO Boulevard. Uh, nou ja, uh, allemaal wel gekeken, denk ik. Aart, ah, je kijkt naar Paul, maar ik bedoel echt. Dat altijd Jullie <laughs> lijken ook zo op elkaar. Uh, wat vond je ervan, Aart van de Heuvel? Ja, wij zijn eigenlijk uh, ja, <laughs> kijk, ja, Kijk, er is ontzettend veel aandacht voor uh, het criminele circuitje. Dat geldt niet alleen deze motoclubs. Maar dat geldt allerlei lieden. En we zijn natuurlijk met z'n allen gefascineerd door de misdaad. En ik ben gefascineerd door zo'n meneer. Hoe heet die? Kuiper, geloof ik. Kuiper. Dan schiet je naar die man te kijken. En dan denk je. Denk nou al die tattoos op dat hoofd is weg en zo. Hij had een kale kop met bovenop. Ja, het is echt een soort fietsketting om. Maar als je dan nou allemaal wegdenkt, dan zit er inderdaad een soort boekhouder van een fietsenfabriek. Ik kan het niet wegdenken hoor. Ik vind het wel knap dat jij dat even weg kan poetsen. Nou ja, dat probeer ik in ieder geval. Omdat ik gefascineerd ben door wat zit daar nou achter, achter dit soort lieden. Wie wordt er nou lid van zo'n motorclub? En, maar het is, het is wel een, heel een, een crimineel gezelschap, gezelschap dat ja. mag ik wel zeggen, geloof maar, ik. Maar ja, een motorclub ja. transfer, dat is echt heel veel media aandacht voor geweest. Ja. Terecht, Paul? Ja, nee, ik vind het onzin. Ja. Ik vind die verheerlijking van, van zoiets vind ik echt volkomen onzin. Ik bedoel, uh, uh, uh, het is, uh, het is uh, gewoon tuig van de rigel. En als het tuig van de rigel van de enige tuigvereniging naar en de andere tuigvereniging gaat, is het voor mij nog geen nieuws. Bedoel, bedoel, bedoel, het is nou niet zo dat hij naar een politiebureau gaat met zijn Hardy David zijn tassen vol met wapens die hij daar op de stoep gooit en zegt van. Uh, ik ga eens even schoon schip maken, agent. Ja. Dat doet hij ook wel. Want jij kwa we kwamen hier binnen en toen hadden we het er al even over. Dat we, ik, ik ken dat ook nog uit de, uit de jaren zeventig. AGM, AGM met de thermische, thermische land, ja. Die, die zat ook in allerlei talkshows. Ja. En dat, ja, dat was een soort knuffelcrimineel. En dat, ja. dat, daar is eigenlijk de, de trend misschien wel begonnen. Nou, volgens mij is het begonnen met de, de grote treinroof. In Ronnie in Biggs. Ja. Ronald Biggs. Ja. Die we allemaal prachtig vonden natuurlijk. Maar dat ja. was geen Nederlander. Nee, nee, maar, nee, nee maar een, een spetje op het blazoen. Hij had de, ze hebben de machinist toen neergeslagen. Die ja, dat, dat heeft er nog niet. erg onder geleden. Dat was jammer. Maar dat waren, ja, dat waren toch een soort gentleman-criminelen. Uh, ja, uh, zijn er roodzetten, zetten. Het met deze, zet het fietsen, met deze motorfietsenclub <laughs> heb je natuurlijk te maken met mensen die, die doden maken. Lijken worden ergens in een sloot gevonden. En de politie en justitie weet eigenlijk wel wie de daders zijn. Waarmee niet gezegd is dat elke motorclub-lid uh, gelijk ook een enorme crimineel is, toch? Nou, mm. in de Hells Angels en Satudara weet uh, wat je zegt, hè? want ze weten ons hier te vinden. Nou Zijn ja, ze... ik, ik ben niet zo bang uitgevallen. Oh, okay, okay. Mm -hmm. goed, toch maar, <laughs> wou je er nog meer over kwijt of zult je het hierbij laten dan? Nee, ik vind uh, dat, dat het natuurlijk wel erg goed is dat mijn naamgenoot John van der Heuvel en consorten... dit soort zaken behoorlijk volgen en eens kijken hoe ja, uh, de, de kaarten worden geschud. Dat justitie daar achteraan zit, is ook prima. Hartelijk maar dank. Maar die uh, verheerlijking, nee, dat moet niet. Aarts van de Heuvel, Paul van de Lucht in ons mediaforum. Wij gaan plaatsmaken voor Felix Meurders en Willemijn Veenhoven in de nieuws. BV. Om 12 uur op Radio 1. Veel plezier. Goedemiddag.